make the We'll make it alright. make We'll make to make make Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De Amerikaanse veiligheidsdiensten hadden volgens president Obama meer informatie moeten uitwisselen... om de mislukte aanslag van eerste kerstdag te voorkomen. Een Nigeriaan probeerde toen op een vlucht van Amsterdam naar Detroit explosieven tot ontploffing te brengen. De president had eerder al gezegd dat hij vindt dat de veiligheidsdiensten hebben gefaald. Hij wil dat de diensten nog deze week met maatregelen komen. De verscherpte bewaking op Amerikaanse luchthavens heeft opnieuw geleid tot ontruimingen van terminals. Dat was op de luchthavens van Minneapolis en Bakersfield. In beide gevallen was het loos alarm. Zondag werd een hal van de luchthaven Newark bij New York ontruimd... nadat een man zonder controle de terminal zou zijn binnengegaan. Na Nederland en het IMF waarschuwt ook Groot-Brittannië IJsland... voor de gevolgen als dat land de isafe goede niet terugbetaalt. De Britse staatssecretaris van Financiën Miners heeft gezegd... dat IJsland zich in dat geval financieel buitenspel zet. Vorige week ging het parlement in Rijkjavik akkoord met terugbetaling. Maar doordat de president de regeling niet goedkeurt, komt er een referendum. Plak bij de Zuidpool is een Japanse walvisvaarder in aanvaring gekomen met een schip van milieuactivisten. De speedboot van de organisatie Sea Shepherd is daarbij zwaar beschadigd geraakt. De boeg is verdwenen en de boot maakt water. De zeskoppige bemanning is overgestapt op een ander schip van Sea Shepherd. Volgens Sea Shepherd zijn de walvisvaarders willens en wetens op hun schip ingevaren. De Japanners zeggen juist dat de speedboot met opzet voor hun boot ging varen. De politie heeft op internet een lijst gepubliceerd van de meest gezochte criminelen van Nederland. Er staan acht mannen op die tot celstraffen van minstens acht jaar zijn veroordeeld. Politie hoopt dat mensen met tips komen over de verblijfplaats van de criminelen. De lijst is te zien op www.nationaleopsporingslijst.nl en via www.politie.nl. Het weer in het noorden en westen nog een sneeuwbui. Bij zee is de temperatuur rond nul, in het oosten is het ongeveer min vijf. Dit was het en.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 Sitting with the thinker, trying to work it out. It's so a traffic jam of the brain. Makes you want to scream and shout. Presidential party, no one wants to dance. For a new start, to put you in a trance. Let's go all. You a bunch of war. Up on the dreamers singing in the sand The Hollywood swears are living in Disneyland